Drink je een Rijnse wijn, let dan op het jaartal. Bemin je een vrouw aan Rijn, let dan op het jaartal. Wij wijn vrouwen.